4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft een maffiabaas gearresteerd die al ruim twee jaar op de vlucht was. De crimineel Pietro Labate werd opgepakt in Calabrië, in het zuiden van het land. Hij hoorde bij de gevaarlijkste criminelen van Italië. Labate wordt beschuldigd van afpersing en van lidmaatschap van een criminele organisatie. In april 2011 wist hij te vluchten tijdens een actie van de politie tegen twee mafia-clans. Vorig jaar juni werd hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel. Pietro Labate geldt als een van de leiders van de Ndrangheta, de maffia in Calabrië en een van de vier maffiabenders in Italië. De andere benders zijn de Comora, de Cosa Nostra en de Sacra Corona Unita. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn voor de tweede nacht op rij rellen uitgebroken bij de viering van Oranjedag. Demonstranten gooiden met stenen, flessen, vuurwerk en benzinebommen naar politieagenten die reageerden met waterkanonnen. Na de ongeregeldheden van een nacht eerder... had de Britse regering 400 extra agenten naar Belfast gestuurd. Maar die konden nieuw geweld niet voorkomen. Wel waren de rellen volgens lokale verslaggevers... minder zwaar dan vrijdagnacht. Toen raakten 32 agenten gewond... en werden meer dan 20 mensen opgepakt. Met Oranjedag houden pro-Britse protestanten optochten... die door katholieken als een provocatie worden gezien... en die stevast uitmonden in rellen. In het zuidoosten van Brazilië is een slapende man om het leven gekomen toen een koe bovenop hem viel. Het dier zakte door het dak boven zijn slaapkamer. De koe was in de plaats Caratinga aan het grazen op een heuveltje naast het huis van de man en zijn vrouw. Toen de koe van duizend kilo op het dak stapte, zakte het dier erdoor en belandde op de bewoner. De Braziliaan liep interne bloedingen op die hem in een ziekenhuis fataal werden. Zijn vrouw die naast hem lag kwam met de schrik vrij. Het weer geleidelijk steeds meer bewolking en in de ochtend plaatselijk wat regen of motregen. Smiddags droog in periode met zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie: de N325 Arnhem Arnhem-Velperbroek is tussen het Gelderdoom en Prezikhaaf in beide richtingen dicht. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN BNN start oh. Drie minuten over vier, precies. Een hele naar start. En wij zitten hier met onze mond vol, wat Frank had weer zijn Franks festivalletje. Weet je nou, Spike was net langs? Hè? Ja. Zag ik nog net even uitlopen? Ja, van daarmee. Dat is leuk. Mm. Ja, ja. <laughs> We hebben chocolade gesnoven ook. Oh ja, nou ja, dat staat hier. Ja, oh. nee dat is weer andere chocola, deze. maar ja. we hadden ook nog chocola gesnoven, dat geeft een soort klein geluksgevoel. Is, het, is dat echt zo? Ja, hm. er wordt wordt cacao poeder, ja sorry, ik heb mijn mond echt vol met die. brood en geitenkaas en, en aardbeien, hm. maar dat, uh, ja, dat, dat werkt echt heel goed. Huh. grappig. Ja. Hm. ja nou, je hebt weer een baganaal van uh, een soort hedonistische uitspattingen hier in ja, deze echt, studio. Ja. Ja. ga je volgende week doen dan. Uh, ja, er komen, komen alleen artiesten langs. Oh, Mattia en Joy Bradley. Oh, leuk. Leuke, uh, goede singer songwriter ja. En uh, Speelman en Speelman. Oh, leuk. Ja, kunst en doe, liedjes. een weekie, weekie, weekie ook. Ja, dat is eigenlijk van 3FM, hè? Ja, ik dat vind ik of toch leuk often. altijd. Moet ik altijd om lachen? Weekie. Nee, ik kan het vragen. Lachen wat een nachtje misschien? Nacht ja, ja, dat zou ah, leuk zijn. Nee. ik aan ze voorleggen. Inmiddels een minuutje verder. Het is 4 minuten over 4. En je is dus naar start. Een uurtje langer dan uh, normaal gesproken. Uh, omdat het zomer is en omdat Filemon uh, bij de tour is en zo. Boah, heb je dat nog meegekregen? sorry dat ik je telkens stor, maar... Ja, ik uh, het net weer gaan eten, eigenlijk. Ja, maar heb jij, kijk jij naar de tour? Ik kijk heel graag naar de tour. Wij hebben met z'n allen gekeken op de redactie ja. ook afgelopen vrijdag, toen Mollema zo lekker ging. Die was leuk, hè, met die waaiers. En vandaag... Vandaag was wel oké. Okay. We oh wel... ja, die vluchten. Ja, de... ze hadden er geen Nederlanden dan geen Nederlander tussen. Dat vind ik mensen, iets ja. minder interessant. Ja. Maar, uh, maar wel, ik ben wel een beetje fan geworden van wielrennen uh, deze Komt week. Komt echt door omdat we zo chauvinistisch zijn. Met Amsterdam en Bouke Mollema ja. vinden we het echt veel leuker. Ja, want als, als zij in uh, de top 15 stonden, en, uh, of op uh, plaatsen uh, 15 en 20... dan had je ook gedacht van ja, het zal allemaal wel. Maar wat ik wel waar ik achter kwam want dat uh, zei uh, Michael Bogert in Tour de Jour... had ik ja. net gekeken vanavond ja. voordat ik hier naartoe ging... Uh, dat Robert Geest ook wel een keer vijfde is geworden. In de Tour bedoel je? Ja. Ja, in 2009 of zo Ja, toch? maar dat is echt, wat we zitten nu allemaal een beetje op hem te, te kankeren. Dat hij zo slecht uh, rijdt en dat hij er niks van bakt. Maar ja. hij is ooit wel 50 geweest. Maar hij bakt er nu expres niks van. Dat ja, al... geloof ik niet. Ja, natuurlijk wel. Mag, hij wordt gelost in een... Ja, sorry, ik kan me hier echt een beetje <laughs> nee. overvinden. Hij wordt gelost in een, in een, in een etappe ja. waar echt gewoon helemaal niks aan de hand is. En dan gaat hij daarna zeggen van ja, het is een tactische, dan heb ik me laten lossen. Dan heb ik achterstand en dan... Dan kan hij op de alt hij kan, hij niet, kan niet ontsnappen hij kan helemaal niet ontsnappen. Hij gaat nee. de gaat hij aanvallen Heyo. Mark my words, Frankie. Ja? ja. Zet jij kaarten, kaart op, Robert? Trouwens is nog één dingetje? Ja, en dan dan uh, door. Ja, <laughs> ja, loop je allemaal uit. Ja. Die Bouke Mollema heeft dus nog nooit de Mon beklommen. Nee, en ja, morgen ja. is de Mon eind, eind, de finish, is ja. dat de Mon Dat zag ik ook, ja, gisteren. Nou, maar dat vind ik zo raar. Professioneel, Ja, je kunt het toch wel even trainen. Wij luisteren toch ook onze liedjes voordat we ze draaien? Ja, maar weet je wat het ook is? Froome heeft dus ook nog nooit de Mon beklommen. Nee. Dat, dat kan <laughs> nee, toch niet? Echt? Nummer 1 en 2 hebben, zijn daar nou nog nooit geweest op die, uh, wow. op die berg. Is dat vreemd? Hè? Ja, ik vind het ook heel ik raar wel. hoor. Ja? Ja. Ik bedoel, ik, ik zou. Want uh, hij zei ook: ja, parcourskennis is niet zo belangrijk. Nou, dat lijkt mij wel. Als je toch. Als je, eh, dan... als je weet dat je met die bocht bent, oh dan moet ik nog zo ver. Dan ja. kan ik misschien nu een tandje bij, want er staat stijlen, en Ja, vlakker. precies. Als je dat weet, dat is toch praktisch om te weten? Ik vind het belachelijk. Ik vind het ook belachelijk. Maar je zal zien hoor, ze rijden me 1 en 2 naar boven morgen. Vroeg en Mollema. Oké, okay, we gaan het afwachten. Het is eigenlijk vandaag, want het is inmiddels 6 minuten over 4. Uh, zondag is het. En het thema van dit eerste uurtje is geloof. Ja! Ha! Geloof in jezelf, dan kom jij wel, Kreet, die je vaak uh, hoort. Een 23 jarige singer, songwriter en pianiste heeft dat vanaf dag één al gedaan. En dat heeft ze vruchten afgeworpen. Afgelopen jaar trad ze op meer dan 15 landen. En dit weekend speelt ze met haar eigen band op het North Sea Jazz Festival. Ik heb het over Cassou. Sophie zorgt haar op bij de generale repetitie. Er zijn heel veel meisjes die... Die, die de droom hebben om een zangeres of beroemd of over de wereld te reizen zoals jij nu doet. Wanneer had jij zoiets van, ah, ik ga piano spelen, ik ga zingen en, uh, en zo snel mogelijk? Um, ik denk rond mijn zevende, achtste, dat ik dacht toen ik wilde piano spelen, dat was eerst klassiek. En zingen was eigenlijk nooit de intentie, maar toen ik, uh, ik had een meer een wedstrijd op school, op podium met klassiek. En uh, nou, ik rende jankerd van het podium af, dat was een beetje een drama. Um, maar toen een jaar erop had ik meegedaan ook met zang erbij en toen bleek, bleek dat een groot succes, wat ik helemaal eens verwacht. Um... Wat speelde je toen? Wil je dat eens laten horen? Je uh, eerste optreden. Ja, ik weet het nog wel, want maar ik kijk of je de tekst nog ken. Um, Foolish Games, ik even, even kijken hoor. Zoiets. Ken je dat? Ja, ja ik heb helemaal geen bladmuziek voor me. Zoiets of zo? Ook meteen ook zo goed of uh, ja, was het toen nog een... niet? Ja, nee, het grappige is dat ik, ik heel veel mensen zeggen dat ik een uh, kan zingen met een, een zware stem had en dat had ik toen ook, toen was ik veertien en toen waren mensen heel helemaal perplex terwijl ik dacht van ja, dat is het normaal. Ja, ja, ik wist het ook niet beter, dus uh, ja. En had je toen meteen ook al de drive van uh, dit ga ik voor altijd doen of komt het later? Nou, het was eerst een bijding, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik het heel erg leuk begon te vinden en, en dat ik uh, zonder zelf te pushen of zo. Gewoon werd gevraagd voor optreden. Dus toen dacht ik van, ja, leuk. Toen vond ik het steeds leuker te vinden. En uh, ik ging een keer heel veel kansen en de media pikten het op. Maar toen was het helemaal niet. Ik zat bij de wereldrijd door. Maar toen nog niet eens als de intentie om muzikant te gaan worden. Ja, ik zat daar... En, um, maar ik weet nog wel, toen ik de tweede keer in Carnegie Hall in New York speelde, toen was ik 19. En toen zat ik nog op de haven. Ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. Ja, supertof. Jouw verhaal lees natuurlijk ook gewoon als een, als een droomboek. Is het eigenlijk, is het ook echt zo? Of zijn er ook wel momenten geweest dat je dacht, van, uh, nou, ik, uh, ik ga gewoon studeren. Ik ga gewoon uh, iets anders doen? Het is heel erg werken, heel hard werken. Ja, maar ik heb dus een documentaire over gemaakt. Vijf jaar lang ben ik gevolgd door Mercedes Stadenhof. En in die documentaire is ook te zien dat, ja, soms moet je heel hard tegenstribbelen en niet iedereen werkt met je mee. Sommige mensen geloven niet in je. En uh, dat is soms moeilijk geweest. En je wordt heel erg moe, maar je krijgt er zoveel voor terug. Ik bedoel, de, de, de muziek op het podium spelen met de muzikanten... en die interactie is voor mij het meest geweldige wat er bestaat. Dus ja, muziek is alles voor mij dan. Ja, die documentaire, die je bent vijf jaar lang gevolgd. Je was toen 17 zeventien volgens mij, toen ze begonnen... Maar toen speelde je alleen nog maar in de zaak of van, je, van je vader. Klopt, ja, klopt. dat? Ja, klopt. Ik, ja, dat was heel bizar. De, de regisseuse Mercedes die kwam um, een keertje eten. Net zoals heel veel andere mensen. En uh, op een gegeven moment zei ze... Ik vind het zo interessant, mag ik je filmen? Ja, eerst dacht, die financiën is gek. <laughs> maar hoezo ben ik zo bijzonder dan? En... Um... Nou, uiteindelijk heb ik toch ja gezegd, nou, een leuk archief voor later. En ze begon echt op de HAVO. En zo heeft ze me zien klimmen, klimmen, klimmen, klimmen. Ja, dus zij geloofde eigenlijk wel meteen in jou. Omdat je, er zijn wel meer meisjes die piano kunnen spelen en kunnen zingen. Uh, en in, in cafetjes en restaurantjes zo, zingen. Maar wat vond zij zo bijzonder aan jou? Heeft ze dat jou verteld? Um, natuurlijk, ik ben zelf Turks. Dus dat vond ik ook heel erg interessant. Hoe ik dan de muziek ging mixen met elkaar. Uh, en wat ik nog steeds doe. En maar ze zei ook, Ik heb altijd uh, aan haar gezegd... Ja, Mercedes, wat nou als het me niet lukt om muzikant te worden? Dus dat maakt niet uit. Dan word je banketbakker of uh, word je piloten. het maakt niet uit. Dus ik, ik vind het hartstikke interessant en ik wil je gewoon volgen. En dat gaf mij ook heel erg de vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Dus op een gegeven moment ben ik ook psychologie gaan studeren. Wat heel veel mensen niet weten. En uh, in de film zie je ook dat ik niet geac uh, geaccepteerd werd op het conservatorium. Ik was niet aangenomen. Ja, ik dacht van... Uh, het lijkt me toch best wel uh, rot als je wordt gefilmd en uh, mensen geloven in je... en je denkt van, nou, uh, dan moet het toch wel een makkie zijn of een makkie... maar je denk je, nou, de volgende stap is gewoon om naar het conservatorium te gaan. En word je daardoor de professionals eigenlijk afgewezen? Vond je dat niet echt als een falen dat je niet meer in jezelf geloofde? Of viel dat wel mee? Nou, dat is juist tegenovergesteld, want toen ik dus... Ja, ik moet ook toegeven, kijk, ik, kwam van de, ik kom van de klassieke wereld. Ik heb klassieke piano, piano gedaan en ineens ging ik jazz doen... wat ik het in New York had geleerd toen ik 16, 17 was. En uh, ik heb in, in Rhode Island ook klassieke zang gedaan. En op een gegeven moment, toen ik dus niet werd aangenomen... en ik was ook ziek en alles, maar... Het, toen kwam de strijder er eigenlijk nog meer naar boven. Dat ik dacht van ja Stag, als jullie zeggen dat ik het niet niet niet tot instromingsniveau heb, dan ga ik je de poepje laten ruiken. En dat gebeurde ook. Want ik weet nog dat ik uh, ik stond op North sea Jazz in 2010, was mijn eigen show. Ik Was toen net 20 volgens mij. En toen zag ik een van die uh, mensen van het consortium. Uh, zag ik zo naast het podium staan. En ik stond dus toen op het podium. Dacht ik zo. Lekker voor je, weet je wel. Ja, dat is toch wel heel, heel gaaf. Ja, nou, ik ben uiteindelijk toch wel blij dat ik niet aangenomen ben. Omdat ik, uh, ik heb in die tussentijd wel heel erg veel kunnen optreden. Ik heb al een voorpleiding gedaan daarna, maar daar kwam ik heel vaak... Uh, kon ik niet komen naar een terrorlierest, want ik koos dan alsnog voor repetities. En dan heb ik toch wel heel erg mijn carrière kunnen opbouwen... in die vier jaar dat ik eigenlijk misschien naar school had moeten. Ja, want je kwam van de haven af en toen zei je... je was niet aangenomen, ze vroeg je moeder ook van... ja, wat ga je dan nu doen, Karjo? Ze zei ja, ik ga gewoon een album opnemen. <laughs> Zo van, uh, nou, ik, ik ga het gewoon doen. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Want uh, ik kan ook wel zeggen, nou, dan word ik gewoon zangeres. Als ik, niet, ik wil niet studeren, ik word zangeres. Ja, nee, ik uh, ik was al... <laughs> oh, jeutje. Nee, ik ben altijd heel erg eigenwijs geweest al op een jonge leeftijd. En uh, ik schreeuwde dat op mijn 14, dat ik een album ging maken volgende week. Dus het sloeg ergens op. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik heb heel veel partijen aan tafel gezeten, zoals je in de film ook ziet. Met Universal en met Sony Music. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om alsnog in eigen beheer uit te brengen. En dat is een heel groot succes geworden. Um, ja, het heeft vaker op nummer 1 gestaan in iTunes, Nederlands, in België, Turkije. En uh, ja, het is door alle kranten, is het heel erg goed uh, geaccepteerd. Ja, heeft heel veel sterren in naar C4. Dus ik was... Het was zo'n ontlading. En vooral omdat je altijd zoveel pressure hebt van de professionele mensen eigenlijk. En toen op een gegeven moment moest ik uh, mijn uh, release op die Noordse Jazz Club ging doen. En ik was zo gespannen. Op een gegeven moment kreeg ik de jazz en met jazzblad kreeg ik in handen. Er stond vier en een half ster. Nou, en toen begon ik te janken, jongen, niet normaal. Begint alle stress van je af. Want die, die CD die zo graag wil, confession, die was eindelijk uit. En hij werd goed geaccepteerd. Omdat er zoveel high pressure was. Omdat mensen gewoon iets verwachten heel lang van je. Ja. En dit liedje, waarom is dit liedje op het album terechtgekomen? Omdat dit, ja, dit liedje, dat was de producers Nelson en Joza, die zeiden van, nou, dit moet erop. En um, op een gegeven moment... Toen was jij niet eigenwijs, zei je, nee, ik wil dat liedje erop. Oh, nee, nou, dit, is ook, je, dit liedje is ook een uit in de film geworden. Het, heet, het liedje heet Confession, album heet Confession. En uh, de eerste zin is I hide a secret. En zo heet de film ook. Dus dat is misschien wel de reden waarom ik het nu ga spelen. Je ja. bent nu 23. Hartstikke okay. jong. Maar wat zijn dan de dromen van de toekomst? Nou, dit werd me ook natuurlijk gevraagd vijf jaar geleden, hè, tien jaar geleden. En uh, ik denk, als dit zo doorgaat, zoals het nu doorgaat... dus dat ik gewoon uh, de hele wereld kan zien... en uh, heel veel kan spelen met te gekke muzikanten. Echt mijn muzikant, echt uh, halleluja. <laughs> en uh, dat, dat lijkt me echt, echt fantastisch. En veel muziek maken, mooiste days maken. Dan mag het voor mij wel zo doorgaan, ja. Kun je nog wat spelen? Wat, wat, iets, wat, iets, de, klapper, de klapper van, van, uh, van dit weekend. Wat, wat, wat gaat helemaal knallen op je Nordsee Jazz? Nou, we gaan hier een, een, een soort... Weet je, ik ga het gewoon spelen. This is the end. Hold your breath and count to ten. Met nog acht band. bandleden erbij. Dat moet je je zo voorstellen, zeg maar. Ja. Alles is verbouwd terwijl ik sliep en ik weet niet wat is wat. De weg die ik zo lang liep dat is een ander pad. Alsof alles wat bekend is opeens er niet meer was. Ik heb jarenlang alleen gedaan wat ik zelf vertrouw. Alleen gegeten wat ik zelf kon verbouwen. En opeens dat ik een hit zonder de gedachte aan de hit. Nou misschien daar de echte kracht toch wel in zit. En ik deed dus over showtjes in de maand als in het hele jaar daarvoor. Dus ik pakte alles wat er is. Yeah. Bovendien was jij het een verwachting. Dus wilde ik voldoen aan de verwachting die er is. Dus... Ik denk bij mezelf hoe lang nog, hoe lang voor ik ben bij jou, ik koop vannacht nog. Zet ik in de auto op weg naar ha. En ik denk bij mezelf hoe lang nog, hoe lang voor ik ben bij ha, ik koop vannacht nog. Ik werk aan mijn plaat, maak de lange nacht de korte dag. Ga ja, die naam dekken, sowieso de lading.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 Dat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 zo, na de uitzending van BNN Today uh, ga ik altijd even tv kijken. En dan blijf ik alles hangen tot een uurtje of één of zo. En dan kom ik langs uh, um, de muziekzender Excite. En daar, uh, daar wordt dit nummer heel vaak gespeeld van, uh, van Digidex. Vannacht nog. Geloven, daar hebben we het eigenlijk over. Uh, maar naast dat Ilan van Bienen University een radiomaker is in opleiding, heeft hij ook nog een andere baan. Ilan is namelijk gids van de Domtoren. In het weekend leidt hij toeristen rond en vertelt hij over de geschiedenis over die Utrechtse toren. Maar deze zomer draait hij de rollen om. Met een gastenkeuze beklimt hij de toren en stelt hij deze keer de vragen. Deze week neemt hij Lucia Hulman mee omhoog. Lucia gelooft in kabouters en elfen. Ilan ja. ontmoette Lucia naast de domtoren en ging de diepte in op weg naar de hoogte. Lucia, wij zijn nu naast de domtoren in het Flora Hof. Het is een klein uh, tuintje wat ja, elke week door wat dames verzorgd wordt. En ik vraag jou alvast, zie wij kabouters? Ik zie ze wel, ja. ja. En niet alleen kabouters, ook de Elfenwereld is hier. Ik zie ze niet. Kan ik ze zien? Iedereen die vanuit het hart kijkt, die kan ze zien. En, en hoe, hoe zou ik dat kunnen doen? Want nu zie ik ze eigenlijk niet. Wat moet ik doen, zometeen of nu eigenlijk, uh, om ze wel te zien? Durf durft toe te staan om dementies in deze dimensie te zien. En die kabouters hier nu in de tuin, willen die ook dat ik hun zien? Ze staan het wel toe, anders was ik hier niet. Hebben ze een andere boodschap? <laughs> oh. Uh, dan zou ik eerst zelf contact met ze op moeten nemen. Even, even kijken. Want deze, deze boom die heeft uh, een aantal die erin zitten. Eentje is daar heel duidelijk aanwezig. Die wenst ook, die roept jou ook. Zo van, nou neem we maar mee hier naartoe. Als we nu in contact willen komen met die elf die hier bij de boom in de buurt zit... gaan we er tegenaan staan. Je kunt, uh, je, kunt je hand op de boom leggen. En vanuit je hart uh, je bereidwilligheid laten. Ik heb mijn hand alvast op de boom gelegd. Bij de boomstam, ja, ze staan er al. Hij staat nu naast mij. Hij in, ja, bij de boom. Hij sta, staan ze naast je. Ze zijn er meer. zijn kabouters of elfen? Dit zijn elfen. Ja. Ik, ik hou nog steeds mijn linkerhand tussen tegen deze boom aan. En uh, ik, voel, ik voel het nog niet heel erg. Zullen we deze elfen met rust laten en, en naar de domtoren gaan? Ja, is helemaal goed. <laughs> ja. En we liepen net uh, vanaf de tuin uh, hier de domtoren binnen. Inzicht zegt dat er stiekem een elfje met me mee is ge gevlogen. En een boom die wou met je mee. Dus die zit dus bij je, en bij je rugzak en die is met je mee. Zegt ze nu iets? Hij. Hey. Hij? Hey. Oh, wat zegt hij? Nou is eigenlijk dat hij dus mee is om, voor jou. Voor, om jou mogelijk te maken dat het contact kan. <lacht> Klinkt ingewikkeld, maar dat, is, dat zijn de woorden. Zullen we verder naar boven uh, lopen? Ja, is goed. <lacht> er vliegt hier van alles rond. Omschrijf wat je ziet. Uh, nee, er zijn... niet. <lacht> nee, want dat zijn niet... Nee. Wil ik het niet weten? Nee. Waarom, waarom, waarom wil ik het niet weten? Uh, uh, uh, als ik het zou gaan benoemen... dan wensen ze de aandacht die ze vragen. En dat is dan werk. En dat is dan echt werk, want dan gaan ze niet weg. En als ik zeg... Uh, ik ben hier een hele andere reden... dan kan ik mijn cirkel van mezelf houden. Het zijn dus dan hele andere dingen als, als, als kabouters en elfen. Zijn die hier ook aanwezig? Eh, elf. Elf is mee. <lacht> die Elf is met je mee. <lacht> dus er is zeker één elf aanwezig. Mogen we een naam noemen? Als ik het op zou schrijven is het een G, Griekse I, een A, een I, een L, een A, een M en een N. Gailam. Zoiets, ja. Zullen we dan nu voor de makkelijkheid even Gailam noemen? Is goed. Laten we dan met Lucia, Ilan en Gailam een stukje verder nog omhoog lopen. We zijn weer een stukje verder op 25 meter hoogte. En laten we het even over die kabouters een elf hebben. Want ik vind het toch een heel apart fenomeen. Wanneer was de eerste keer dat je een kabouter zag? Eigenlijk al van jongs af voor jou was het een soort van vogel als wij zien, zag je er naast een kabouter staan? Voor mij waren alle dimensies er. er niet, niet zo uitgezonderd. En voor mij was het dus eigenlijk dat ik dus aannam dat iedereen het zag. En, en kan je dan ook gesprekken met, met kabouters voeren? Uh, ja. Wat voor gesprekken heb je wel eens met kabouters? Uh, er, soms zijn er kabouters die dus mij eh, vragen van om iets aan iemand te geven. Je hebt kabouters en uh, die werken met de uh, energielijnen van de, van de kristallen. En zeggen die kabouters nooit van... Uh, heb je nog gisteren GTS tegengekeken? Hoe, uh, hoe liep het af? Nee, echt niet. Nee. Dus het zijn geen normale mensen zoals wij kabouters kennen... van, van televisieprogramma's? Um, ze hebben hun eigen wereld, ze hebben feesten. Heer, ze zijn ook, uh, als je dus ergens met de mensen... Uh, um, de Keltische mensen, de druïden, die werkten ook nauw met ze samen. Ik ben een beetje Keltisch, want ik heb een rode baard, vind ik zelf. Ja. En ik voel me heel erg Keltisch. Ja. Zit Geilam nog steeds hier op mijn linkerschouder? Je zit nog steeds bij je. Voel je het niet? Ik probeer mijn best te doen, maar nee. Ik nee. Alleen maar ademen. Als je ademt... Zou ik extra veel ademen door die trap lopen dan extra nog te lopen? Zullen we extra naar boven? ja. We staan nu onder de klok Maria, op de klokkenzolder. Ik heb een vraag. Je hebt me heel veel verteld over uh, ja, verschillende energielijnen, over elfen, kabouters. Ja. Zijn er niet heel veel mensen die jou eigenlijk gewoon voor gek verklaren? Ja, heel veel. Ja, in Nederland wel, in Europa wel. En, en hoe voel je je daarbij? En ja, ik heb me eigenlijk als kind zijn altijd al gevoeld als een vis die de andere richting opzwam. Ik heb me nooit in Nederland gevoeld. Ben je niet vervelend? Ja, ik heb er jaren heel veel moeite mee gehad. Maar ik ben nu zo blij dat ik ben wie ik ben. En iedereen die dat gek vindt. Ik zie dus ook dat ze eigenlijk dat gedeelte... wat ik vertegenwoordig in de spiegel die ze zien... dat ze dat gedeelte in zichzelf ontkennen wat ik spiegel. Dus het heeft niks meer met mij te maken. Dus het boeit je eigenlijk helemaal niks? Met de meeste mensen niet. Sommigen die dichtbij staan en die dat vinden, is iets moeilijker. Dat is het menselijke natuurlijk. Ja, ja. dat aspect blijft er ook bij mij in. Ja. <laughs> ja. Lucia, wat we nu horen is een windgong. We kijken nu over de stad heen. Dus hier komen natuurwezens als elfen en kabouters op af. Ja. ja. En op dit moment? Ja, degene die met jou mee is gekomen, die... Die is hier ook helemaal blij van. Gailam, die zit nog op mijn linkerschouder. En die... Ja, die is iets hoger gaan zitten. Die zit nu op je hoofd. Oh <laughs> ja, dat deed hij onderweg al. En dan loop je af en toe een beetje door je haren te poetsen. En dan denk ik van, nou, onbewust weet je dat hij eraan zit. Heb jij ook een elfje op je linkerschouder of bij je in de buurt? Of bij mij, ja, ja. En die is altijd bij je aanwezig? Als ik, haar, als ik haar roep is ze er, ja. En wat voor vraag stel je dan aan jouw elf? Wat, wat zal ik vanavond eten? Nee, nee. Dat, dat, dat, dan moet ze smakelijk om lachen. Dan is het ook echt zo van ha, ha, ha. Ja. En dan geeft ze op uit, uit, uit, uit lol en dubbel liggen van lachen krijg ik wel een antwoord. Dan is het echt sla. Maar uh, dat zijn niet de vragen die ik stel, nee. Nou, Lucia, we zijn weer beneden. Ja. Helemaal beneden, weer in het Florahof. Zit Gailam er nog? Ja, aan welke kant denk je en voel je nou zelf? Of als je dus spontaan antwoordt, waar zit hij dan? Rechts. Ja, dat klopt. Ja, zie. <laughs> <laughs> Oké, okay. en, en, en gaat Gailam zometeen ook nog met me mee naar huis als die ik de fiets neem? Ik is ervoor om met jou mee te gaan voorlopig. Dat je dus ook kijkt, kunt kijken om echt contact met hem te krijgen... Het kan ook zijn dat je dus in dromen, als je dromen hebt... dat je dus boodschappen van je gaat krijgen. Samir says he lost his skull On the day Kustow had died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 Does it like Try to talk me out of this. Not while I'm here in Carlsbad. See, See as many drops of water, but the salt won't let you it. Balladier en Swim with Sam. Tijdens deze Tour de France gaat onze wielengek van de redactie Daan een rondje fietsen met mensen die een goed verhaal hebben. En dat we deze week het thema geloven hebben, hoeft Daan nou niet zo heel ontzettend lang na te denken. Een van de jongste predikanten van Nederland is Jesse de Haan, 25 jaar en nu al dominee. Tot een aantal jaar geleden was Jesse de Haan ook een erg goede wielrenner. En of hij dat een beetje kon combineren, vertelt hij in de derde aflevering van Fietsen met een goed verhaal. Mijn naam is Jester de Haan. ik ben 25 jaar en mijn leven heeft altijd volgestaan met sport en met geloof. En nu is daar uh, het geloof en het werk in de kerk en de mensenrechten van overgebleven. Ja, wat voor fiets heb je eigenlijk? Het, uh, een, een beetje oud ding, en een, een, een spaar kapot. Je bent toch een hele goede wielrenner geweest? Ja, inderdaad. Het is een uh, geblutst beestje. Dit is de eerste en de enige fiets die ik ooit gekocht heb in 2008... En daar heb ik mezelf op bewezen. Na die tijd kreeg ik van ploegen allemaal fietsen. Alleen die zijn weer terug bij de ploegbaas. En op dit beestje met veel historie- en valpartijen ja, rij ik af en toe nog een rondje. En hoe vaak fiets je nog? Oh, dat is uh, dit jaar op één hand te tellen. Voor de gezondheid loop ik af en toe nog een rondje. Ja, hoe wielrenner ben je nog? Um, als ik naar beneden kijk, dan zie ik behoorlijk behaarde benen. Ja, dat kan toch eigenlijk niet als wielrenner? Nee, als wielrenner geeft dat geen poren natuurlijk. Maar als niet-wielrenner geven geschoren benen misschien wel geen poren. Dus uh, het is een beetje van beide nu. Nou, laten we gaan. Nou Jesse, eerst schaatser, toen wielrenner... en nu een van de jongste dominees van Nederland. Hoe is dat zo gelopen? Ja, in mijn uh, tienertijd speelde de sport een enorme rol. Ik schaatste, ik trainde elke dag, soms twee keer per dag. Maar op een uh, toch wel aparte manier werd ik zo gegrepen door... Uh, door de Heer Jezus, door de Bijbel. Dus ik las ontzettend veel uit mijn Bijbel. was dat tijdens, uh, tijdens de tijd dat je wielrennen was? Nee, want ik ben pas op mijn uh, 19e gaan wielrennen. Toen studeerde ik al theologie. Dus in de jaren was de basis gelegd... om uh, theologie te studeren. Een studie die je voorbereidt op de kerk. En toen na één jaar van niet sporten... toen heb ik gedacht, hé, hey, ik ga weer fietsen. En dat is niet, uh, niet slecht gegaan, want hier werd al vrij snel... Uh, ...behoorde je tot wel de top van, uh, van Nederland, uh, ja, zeker op, uh, op amateurniveau. Maar nooit prof geworden, toch? Nee, dat laatste stapje dat kon ik nooit maken. Ik had uh, vanuit mijn uh, natuur en vanuit het schaatsen enorm veel power. Dus ik kon goed aankomen en ik zat altijd voorin. En daarmee uh, nou, leerde ik ook afzien en die 200 kilometer altijd volmaken. Maar dat laatste stukje, kijk in de basis... Uh, is mijn aandacht gewoon net te veel verdeeld. Fietsen is zoveel eisend. En op zondag dan zat ik niet op de fiets, maar dan zat ik in de kerk. Sterker nog, ik bereidde bijna altijd een preek voor om ook te mogen preken. Dus dan is je aandacht en tijd en energie toch niet maximaal naar het fietsen. Dus je kan eigenlijk wel een beetje concluderen dat de, de roeping... dus de, het feit dat je, dat je dominee wou worden, dat je dat ging worden... dat dat toch wel het fietsen een beetje in de weg heeft gestaan? Ja, ik vermoed van wel, maar dat gaat zo diep. Daar doe je toch niks aan. Het is best wel grijs voor zo'n zo ja, zomerse dag eigenlijk. Ja, welkom in de Nederlandse zomer. Je kunt uh, soms het beste met winterbanden monteren. Want uh, dat is niet wat altijd. Nou, we zijn een, een mooie dijk opgedraaid. Welk water ligt daar nou? Uh? Ja, we fietsen nu even een stukje langs de IJssel. Ja, wel een mooie fiets hier. Wat, wat meer wind... Uh... Waar je rekening mee moet houden. Was je zo'n tegen de wind inrijden? Ja, ik was een typische Nederlandse renner. Het is me goed dat ik hier ook geboren ben. Want ik was veel te zwaar om in Italië bijvoorbeeld de bult op te rijden. Als je bijvoorbeeld in I Italië of Spanje kijkt, dan zie je echt... Dat valt me op, de Giro of, of andere Italiaanse koersen. Altijd een priester, of ja, dat is dan wel de katholieke kerk... die altijd de renners inzegende. En, ja, ik heb wel het gevoel dat dat in Nederland veel minder is. Ja, dat wordt altijd uh, genoemd als een stukje charme. Maar ik ben wel blij dat in Nederland die hypocrisie niet bestaat. Want uiteindelijk moet je het in de praktijk waarmaken. En in de praktijk heb ik zo weinig gezien van jongens die gewoon echt God voor ogen hebben. Die gewoon echt hun tijd niet in zichzelf, maar in de naaste willen besteden. Dus uh, het zou mooi zijn als we er iets meer van in de praktijk terug zouden zien ook. En in de praktijk duwden ze mij ook met met het startpistool in de handen. Dus daar stond ik met de pistool omhoog, terwijl de rest al wegfietsen. En toen moest ik er nog achteraan. Ze dachten van, hey, als de domino's weggiet, dan uh, zijn we in ieder geval behouden voor alle ongelukken. Ja, dat moet een gedachte geweest zijn. Zullen we hier even stoppen? Nou, hier wat meer beschut. Ja, het, begint, het was net even droog, het was net even zonnig. Maar... Ja, in de Nederlandse zomer weet je het uh, maar nooit. Als wielrenner kon ik me daar ontzettend aan irriteren. Maar nu... Uh heb ik daar eigenlijk geen last meer van. Ik vind het allemaal prima. Wel spannend weer. Ja, het is, uh, het is ook niet zo dat het echt keihard regent of zo. We staan nog steeds op de dijk. En ja, waar zijn we eigenlijk? Ja, we zijn net iets uh, onder hatten... waar de dijk uh, richting uh, de IJsselpolders uh, naar de IJssel toe uh, kronkelt. En waar gaan we nu heen? Uh, we rijden nu uh, verder richting Hattem Wapenveld En daar uh, gaan we met de burgemeester van Honkoblaan, alle wielertoeristen uh, wel bekend, de bossen in. Oké, okay, nou, let's go. Nou, we fietsen nu weer een beetje uh, in het binnenland. Nog steeds langs het water. Weet je wat water dit is? Ja, dit is ijzer. het uh, kanaal dat naar uh, Apeldoorn gaat. Apeldoorns kanaal. Nou, als je dan kijkt nu op dit moment... Uh, is de Tour bezig. De, de grootste wielen-evenement van, uh, van de wereld. Het meest belangrijke. Uh, ja, ik weet eigenlijk van weinig profrenners of ze echt gelovig zijn. Weet jij dat? Zijn er gelovige profrenners? Ja, volgens mij niet. En zowel dan zou ik het leuk vinden om er eentje te ontmoeten. Binnen het amateurpeloton waren er wel uh, voldoende jongens... die op zondag ook uh, van harte naar de kerk gingen... en door de week ook uh, vorm gaven aan het navolgen van Jezus... Maar uh, nee, door de maat genomen zijn er maar weinig jongens die echt en keihard gaan en gewoon met hun hele hart ook voor het geloof gaan. En uh, wie dat wel doen, die gaan niet hard genoeg. En de jongens die uh, ja, uh, hard genoeg gaan, die geloven meestal weer niet genoeg. Dus dat was altijd een beetje lastig. De vloeken die gaan vol door het peloton. En ja, je kan geen koers rijden zonder of uitgescholderd te worden of gevloekt te worden. Zou je uh, reageer je daar dan meteen? Hoe ga je daarmee om? Want ja, ik vind het echt. Die combinatie lijkt me zo lastig. Ja, ja soms moet je de oren een klein beetje sluiten. Maar als we samen in de kopgroep zaten en er werd gescholen, dan zeiden ze bijna altijd. Oh, hop, hoppas jongens, want de dominee die fiets mee. Zijn er Nederlands kampioenschappen voor theologen? Of ja, misschien is dat wel mooi. Het NK voor theologen. Nou, ik zou meteen meedoen aan het NK fietsen voor theologen. Het, uh ka schaken zou wat lastiger worden, maar als het uh, keer bestaat, dan doe ik mee. Ja, dat zou toch wel iets moois zijn om te organiseren? Ja, nou, ik laat het liever organiseren. Mijn eerste doel is om uh, mensen terug bij God te brengen. De tweede om uh, mensen uit slavernij te bevrijden. En de derde om een beetje dun te blijven. Maar dat red ik zelf ook nog wel. Nou, Jesse, uh, we zijn er weer. We zijn hier. Het was lang geleden dat je het gefietst. Nou, ik had stiekem nog uh, zaterdag uh, heel eind gefietst. Maar dat was wel de vijfde keer dit jaar. Je hebt niet echt afgezien dus? Uh... Nee, dat viel gelukkig mee. Ik probeer de conditie nog een beetje bij te houden met de rondje hardlopen. Maar uh, heerlijk om even uit te waaien op de fiets.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 To ooh, ooh, ooh. And isn't it a sad song? It's some jazz. How perfectly we fit today with yesterday we had. For the blues Stomp away through shallow puddles In your water-walking shoes We only had One exquisite corpse Over ginger and pimps, And the kind of back-scratching That doesn't break skin But we will Help Oh, oh, oh I know it. We will Seven and sad Het is Armageddon, het einde van de wereld. gebeurde niet afgelopen december, maar volgens Peter Tone, expert op het gebied van de Maya-cultuur, is dat best wel logisch. Hij gelooft in de Maya-kalender, maar dan niet in die versie waarbij de wereld vergaat. Charlie van B&N University ging met een picknicken, want wat bedoelen ze er dan? Het park ligt daar achter deze wijk, hier rechts achter. Dus we gaan daar uh, voorbij dat, die benzinepomp, gaan we naar rechts de, de wijk in. En heb jij een, een speciale band met dit park? Kom je daar vaak? Het is een, een park waar ik wel eens kom als ik een stukje verder wil wandelen dan in mijn eigen wijk. Ja, want veel mensen dachten dat de Maya kalender voorspelde dat het einde van de wereld er zou zijn in 2012. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is mooi bekijkt. De Maya's hebben in ieder geval niet voorspeld dat de wereld zou vergaan. Maar wat wel verteld werd, en dat trok mijn aandacht twintig jaar terug. Ik las een boek van dokter José Arguelles, de Mayan Factor. En die beschreef dat die Mayas heel veel kalenders hadden. Een stuk of zeventien, die allemaal tegelijk liepen. Eentje was die lange telling kalender. Die is vijfduizend jaar geleden begonnen ruim. En die eindigde dan december vorig jaar. En hij omschreef dat die Mayas zeiden... dat we tegen die tijd zo materialistisch zouden worden dat dat ging instorten en dan zou er een nieuwe cyclus beginnen. En nou, dat sprak me aan, dat beeld. Dat herkende ik. Nou ja, als je dan kijkt naar de huidige bankaire, financiële, economische crisis... Uh, dan, dan kan je dat er wel overheen leggen, ja. En ook, ja, ik zie het als een bewustzijnscrisis... want ik denk dat er voldoende is om verder te kunnen... maar dan moeten we wel zelf veranderen. Uh, dus het is, ja, dat, dat is het, waarom ik het een bewustzijnsverandering noem... Uh, en dat, dat boeit mij. Daar werk ik in mijn training en coaching mee, in die veranderingsprocessen. Maar daar geef ik ook lezingen over. Schrijf ik over. Um, waarbij ik vaak die Maya-kalenders gebruik. Ja, ook al om te laten zien dat er, gewoon een, een, dat er natuurlijke cycli zijn. grote en kleine. En ja, die staan ook voor verandering. We staan nu aan de voet van een heel groot grasveld. Plek zat, we kunnen ergens gaan zitten. Lekker in het gras zitten? Ja, fijn. Ik heb een dekentje mee. Ik weet het niet. Het is dus jammer dat de zon niet schijnt, maar het is ook droog, dus het zal wel lukken. Het gras is mooi vers gemaaid en het ruikt ook naar vers gemaaid gras. Ja. Nou, hier zo ergens. Dat je heb je honger? Ik dus al het. De oude Engelse koffer. Ik zie het. Ja, Peter, jij hebt uh, wat ik begreep heb drie boeken geschreven over de Maya cultuur, toch? Nou, meerdere. Maar ik, Maya cultuur, um, Maya kalenders, ik ben geen antropoloog. Ik ben wel in Maya land geweest, uh, Zuid-Mexico en zo, Guatemala. En daar heb ik wel interessante mensen ontmoet. En toen ik terugkwam in Nederland, dat is al een tijd, al jaren terug, ontdekte ik dat uh, alle boeken eigenlijk over Maya kalenders in die tijd vooral in het Spaans en in het Engels waren. En zo is ooit mijn eerste boek, Wat wisten de Maya's, ontstaan. Toen kwam er een tweede boek enzovoort. Daar en ben ik me ook echt gaan verdiepen in... Ja, wat kun je nou leren van die Maya-kalenders? Wat zegt het ons? Wat heeft... Het is een vreemde cultuur geweest. Hè? Die... Er leven nog steeds Maya's. Maar hun beschaving in de negende eeuw na Christus hield het ineens op. Ze hebben vier eeuwen lang een soort ja, hoogtepunt gehad. En het lijkt alsof die cultuur gewoon uit de lucht kwam vallen. Uh, alsof ze daar tempels, steden hebben neergezet. Kalenders, uh, hoogstaande bouwkunst, maar ook landbouw hadden ze... met veredeling van heel veel plantensoorten. En nou, dan gaan we maar door. En ineens waren ze weer weg. En het is alsof de, of die cultuur ook door niets van buiten is beïnvloed... en ook niets, van en niets beïnvloed heeft. Dat boeit alleen al. En als je, als je dan kijkt hoeveel ze wisten van wiskunde en van astronomie... Eh, terwijl ze nog niet eens een wiel hadden of hardmetalen smeedkunst... Eh, dan wordt het heel interessant. Maar heel veel mensen zullen denken, zodra ze de Maya-kalender horen... Um, Armageddon, het, het einde van de wereld, de wereld die gaat vergaan. Um, 21 december 2012 zou het geweest zijn, dat, ja. dat wij er niet meer zouden moeten zijn. En dat de Maya-kalender dat zo beschreven zou hebben. Dat hebben de Mayas nooit gezegd. Dat, uh, sorry, maar dat heeft de pers gezegd. <lacht> maar hoe kan dat dan, dat dat zo geïnterpreteerd is? <lacht> Hele goede vraag. Ik denk dat, kijk, angst verkoopt. Uh, we worden uh, met films en, uh, gebombardeerd met, met, met uh, verhalen over de, uh, de ondergang van de wereld. Bedoel, die, die film van meneer Emmerich, een paar jaar voor 2012, gewoon met de titel 2012, dat is de grootste rampenfilm ooit geweest. Dus die, die, het wordt er door media wordt er een rampverhaal aan opgehangen, omdat er kennelijk een soort angst- of onderbuiggevoel is uh, ja, waarop ingespeeld kan worden. Daarnaast denk ik dat het gewoon wel zo is... dat in zekere zin de wereld zoals we hem kennen... ja, die is wel aan het instorten, ja. Dus heel veel van uh, ja, hoe wij met elkaar en met de planeet omgaan... daar is nu van alles in aan het veranderen. Wat ik boeiend vind, is dat die, die, die, die lange tellingkalender die in 2012 stopt... die begint in 31 14 voor Christus. Op 11 augustus, om heel precies te zijn. Dat is het jaar geweest waarin Egypte is gesticht... dus de Egyptische cultuur ontstaan is... En eigenlijk beschrijft die kalender, dus die lange telling, uh, wat wij nu kennen als de geschiedenis. En wat je de geschiedenis noemt, dat is eigenlijk een tijd waarin we eigenlijk ja, uh, geregeerd werden vanuit een piramidestructuur. Vanuit de gesloten piramide met die kegels daar aan de top. En ik denk dat we nu dus met al die. En dat heeft geleid tot de samenleving die we nu hebben met managers en een en, geldmachtelite enzovoort. En ik denk dat we daarvan nu bewust kunnen worden van ja, maar dat hebben we zelf gecreëerd. Uh, ik denk dat we, in het kort gezegd... nu van een gesloten piramidestructuur kunnen gaan... naar wat ik noem een open cirkel. Dus dat ding als transparantie meer uh, tellen. En dat niet alleen je linkerhersenhelft informatie telt... maar ook je gevoel gaat tellen. Dus ik, ik, ik zie wel degelijk een koppeling... tussen het einde van de Maya-kalender en het einde van een tijd. Maar ja, daar zit je nu in. En dat er weer iets nieuws kan ontstaan, dat moet ook wel. Anders dan hebben we straks geen planeet meer. En is straks iedereen arm en is het planeet op... Uh, dus het hele geldsysteem, denk ik ook vooral, mag veranderen. Uh, ja, daar klopt niks van op dit moment. <laughs> dus ik, dus ik, ja, in die zin kan je zeggen dat de wereld vergaat. Maar en opnieuw, de wereld zoals we hem kennen, ja, die is aardig aan het vergaan. Ja. Het idee van die kalender was dus niet de wereld die implodeert opeens... of wordt overspoeld door tsunamis of gaat letterlijk vergaan. Dat was het niet. Wat, wat is het wel? De Maya's zeggen zelf dat het gaat om een, uh, niet het einde van de wereld... maar om de verschuiving van het bewustzijn. Dus dat het gaat om een verandering van hoe wij met elkaar en met de aarde omgaan. Daarin zien zij een, een noodzakelijke omslag. Ik heb ontdekt dat die Maya's die werkten met uh, het idee dat tijd niet alleen lineair is... maar in cycli zich voltrekt. En dat zijn grote en kleine cycli waar je radenwerken mee maakt. De, de simpelste cyclus is die van de dag... Maar je hebt ook het jaar, maar je hebt ook cycli van 28 dagen, Want vrouwen als de menstruatiecyclus kennen. En zo maakten zij uh, ja, combinaties van kleine en, en grote cycli. En dan had je soms dat een stel uh, cycli, heel veel cycli samenvielen. En dat was wat er uh, op 21 december gebeurde. Uh, in feite, en dat is gewoon natuurkunde, we zaten we op een keerpunt van een cyclus van bijna 26.000 jaar. Dus een astronomische grote cyclus die we maken. Uh, het is een ingewikkeld technisch verhaal om dat uit te leggen, maar wij, wij draaien om de zon heen. Maar naast die cyclus van een jaar, waarin we de sterren voorbij zien komen, is er ook een hele grote wiebel die we maken van 26.000 jaar. Ik, ik versimpel het maar eventjes. En die was afgelopen 21 december, stond de noordas van de wiebel het verst weg van het hart van de melkweg. Dat is duidelijk een keerpunt wat je dan hebt. De precessiecyclus wordt die genoemd. Ik heb geprobeerd te begrijpen wat, ze, wat die Maya's proberen te vertellen... met dat er zo nodig een grote cyclus ophoudt. Dus dan ga je duiden wat er is. En dan zie je wat ik net vertelde... Is dat die lange die, die bestrijkt precies wat wij nu als geschiedenis kennen. En misschien is die geschiedenis wel afgelopen. En ik, liet net, ik vertelde net, er zijn meerdere grote cycli geweest... waarin ook heel abrupt dingen op aarde zijn veranderd. Met klimaat of, of wat dan ook. En evolutie gaat niet uh, geleidelijk, gaat altijd schoksgewijs. Toen, toen ik dit hoorde uh, destijds, van dat, dat we dus nu hopelijk in een fase gaan... van uh, uh, minder materialisme, minder een een bewustzijn van zijn eigen verantwoordelijkheid... toen dacht ik wauw, dat vind ik een hele fijne gedachte. Ik wil hier graag in geloven dat dit waar is. Wat, wat betekent het voor jou dat jij al dit onderzoek hebt gedaan... en deze link hebt gelegd? Geloof jij daarin? Is het een, een, een levensvisie? Ja, voor mij wel. Ik, en ik probeer ook daarna te leven. Dus voor de Maya's waren uh, uh, uh, spiritualiteit, wetenschap, kunst... dat was hetzelfde. En wij hebben hier in, in West-Europa, vier eeuwen geleden... hebben we, ja geest en lichaam gescheiden en kerk en staat en al die dingen... Uh, maar ik denk dat uh, ja, spiritualiteit is gewoon hoe je het leven ziet. En, en, het uh, wil alleen maar zeggen dat dingen ook bezield zijn. Dus dat er meer is dan alleen materieel gezien. Uh, en, ja, God, de wetenschap is alleen maar bezig gaan met wat er fysiek waarneembaar is. Maar die weet niet wat erachter ligt. Dat, dat, dat, in mijn ogen is er meer dan alleen fysiek waarneembaar is... En ik probeer die twee te combineren. Want ik heb, ik heb een hele wetenschappelijke benadering van, van het spirituele. Einstein was dat, dat vond ik een leuke. Die zei, wetenschap zonder spiritualiteit wordt leeg, wordt hol. Maar spiritualiteit zonder wetenschap, dan ben je met sprookjes en fantasie bezig.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 Een ordinary people. Hij stond op het podium van North Sea Jazz afgelopen avond samen met The Roots. En dat zijn fantastisch te zijn geweest.